9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De troonswisseling vandaag in België valt samen met de jaarlijkse nationale feestdag. Rond deze tijd begint in de Sint-Michiel en Sint-Goedele-kathedraal de traditionele TD-omviering. De mis in Brussel wordt bijgewoond door de voltallige koninklijke familie. Na de viering tekent koning Albert om half elf de akte van troonsafstand in het koninklijk paleis. En rond het middaguur legt prins Philip de Eet af als nieuwe koning der Belgen. Hij doet dat in de Verenigde Kamers in het federale parlement. Daarna verschijnt de nieuwe koning met zijn familie op het balkon van het paleis om de bevolking te begroeten. De NOS doet vanaf kwart over tien rechtstreeks verslag van de troonswisseling op Nederland 1. In Alkmaar woedt brand in een huisvelcentrale op het industriegebied Boekelermeer. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vanwege de rook raadt de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord mensen aan om ramen en deuren gesloten te houden. In Nieuw-Zeeland is een aardbeving geweest met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het midden van het land, in de buurt van de stad Sennen op het Zuidereiland. Vrijdag werden ook aardschokken gemeld in het gebied. Duizenden mensen hebben gemeld dat ze deze nieuwe beving hebben gevoeld. Er zijn nog geen berichten over gewonden of over grote schade. Bij politiecontroles op de N57 richting Zeeland... hebben tientallen vakantiegangers een bekeuring gekregen. Ze hadden vooral te zwaar beladen caravans. Sommigen waren de helft zwaarder dan is toegestaan. Verder werd geconstateerd dat veel spiegels verkeerd waren afgesteld... en dat de kabels die losbreken van de caravan moeten voorkomen... verkeerd waren bevestigd. Er werd gecontroleerd om het aantal ongelukken met caravans en aanhangers te verminderen. Het weer. Volop zon vandaag. Het wordt van 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen en dinsdag warm en wat meer sluierbewolking. Woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. Het komend uur eten uit de moestuin, oerwoudvrije Merknums, dat kan. En wat eten grote sterns? Welkom terug bij de tweede uur van Vroege Vogels. ging het zo goed met de ringslang in Amsterdam-Zuidoost. In februari vernamen we nog dat de Bijlmer het groenste stadsdeel van Amsterdam is... en dat het de ringslang voor de wind gaat. Alleen van Kikkers is voor mensen volstrekt ongevaarlijk... en zwemt vrolijk zijn rondjes door Sloot en Plas. Maar dat gold niet voor het zwangere exemplaar... dat de afgelopen week een grote plank op haar kop kreeg van een angstige buurtbewoner ringslang sloop over straat, de voetgangers die schrokken... en in afwachting van de dierenambulance werd besloten... het dier met een zware multiplex plaat in bedwang te houden. Ja, dat heeft het armbeest niet overleefd... en ook de eieren konden niet meer gered worden. Ja, we begrijpen best dat er genoeg mensen zijn... die een beschermde Nederlandse ringslang niet kunnen onderscheiden... van een uit Artis ontsnapte exotische gifslang en je zult toch maar eens een Russische ratelslang in de speeltuin vinden... maar om ons uh, educatieve steentje bij te dragen... en wellicht te helpen voorkomen dat dit weer gebeurt... hierbij het Nationale Slangenoverzicht. Hebben we een tune? <laughs> we kennen drie soorten wilde slangen, waarvan de adder wel giftig is... maar samen met de gladde slang voornamelijk in grote, beschermde natuurgebieden voorkomt. De ringslang, die dus alleen gevaarlijk is voor kikkers komt door de verbeterde waterkwaliteit steeds vaker voor in bewoond gebied. Waaronder dus Amsterdam en het Gooi. Te herkennen aan een fel gele band rond zijn hals. Dus bijlber en alle andere stadsbewoners... voortaan geen dikke planken meer op zijn kop gooien. Gewoon genieten van die ringslang. En trots zijn dat zo'n dier, zo'n bijzonder dier... überhaupt op bezoek komt in je wijk. Muziek van het Hof van Frederik de Grote. Altijd als ik geconcentreerd naar fluitmuziek luister... en te geconcentreerd luister, dan krijg ik het zelf ook altijd een beetje benauwd... als je hoort hoe virtuoos die fluitisten zijn. Uh, dit was Jean-Pierre Rampal trouwens. En het was het fluitconcert in c -Klein van Johan Joachim Kwans. Menno is van tafel gelopen, want we hebben net al die blauwschokkers geoogst... en die doperten en weet ik wat. En wat kan je daar dan zo al mee doen? Dat gaan wij uitvogelen in de keuken van Stad Zicht. Ja, in de keuken inderdaad sta ik hier bij kok Tom Odendaal van Gasterij Stad. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. En jij staat al te roeren in pannen. En wat, heb je, wat hebben we hier voor ons staan? Nou, ik heb hiervoor heb ik uh, soep. Met heerlijke dopertjes vanuit de tuin. Vanochtend van Maria gekregen. Ja. En verwerkt in een soepje. Even, ik ga even, even ruiken. Ja, heerlijke, heerlijke doperten. En hiernaast nog een... Hiernaast nog een pannetje. Wat is dit? Ja, dan heb ik een uh, klein pannetje. Dan heb ik uh, verse pikkelilie gemaakt. En dan heb ik de capucijn, die ik vanochtend heb gekregen. Die heb ik vast geblancheerd en het doorheen gedaan. Dat is even lekker extra bite erheen. Ja, nou, dat is heerlijk gewoon. Dus dat is kapucijner uh, uh, pikkelilie. Ja. Uh, en waar maak je de rest van de pikkelilie dan van? Of komt dat gewoon uit een potje? Nee, dat kwam uiteraard niet uit een potje. Dat heb ik uh, vers gemaakt. dus uh, lekker wat uitjes. Dat heb ik gesneden. Gebakken in een uh, pannetje. zodat dus lekker die zoetstoffen eruit komen. Afgeblust met een beetje augurkenzuur, die je gewoon uit een augurkenpotje haalt. Uh, die doe je erheen, de blush af. Laat je heel even inkoken. Daarna gooi je een klein beetje curry erbij zodat je mooi de kleur krijgt. heel klein beetje room, echt een theekopje ongeveer. Room erbij. Laat je vlekken inkoken tot je gewenste dikte hebt. En daarna heb ik de kapuzijnetjes erbij gedaan om even wat extra erin te gooien. Heerlijk. En Tom staat ook gebaren te maken hoe hij dat doet. Jij leeft voor de keuken. Ik zie het aan je. Het lijkt wel 24 Kitchen. Ik steek even. Mag ik even proeven? Ja, ik zal wel Een Klein lepeltje. Want het is een prachtig... Ja, dit is echt de kleur van Pikken maar dan met die blauwschokkers schokkers erin. Kapusijner Pikken Liddy. Ik ga even proeven. Mmm, ja. Ja, heerlijk. En Tom, die blauwschokkers, want... Veel mensen kennen natuurlijk apicijners, maar blauwschokkers, die naam zal voor veel mensen nieuw zijn. Doe je, is dat nog een bepaalde een bijzondere manier om die te, te gebruiken en te verwerken? Uh, nou, je kan ze uiteraard dus, uh, sowieso plancheren. Als je ze uh, niet plancheert, dus even rustig kookt, dan zijn ze heel hard en, zijn ze, en, en, en helemaal niet lekker. Als je plancheert, dan komt die zoete smaak naar boven, zijn ze lekker zacht. en Dan kan je ze eventueel nog door saladetjes heen doen. Ik heb ze nu door die warmzee genomen, de pikke lili. En dat kan je heel mooi gewoon als een ondergrond voor een hoofdgerechtje als een uh, groentegrituurtje. Jullie gebruiken hier in uh, de, het, uh, de keuken van restaurant Zat zich veel dingen uit de eigen moestuin hier. Uh, jij moet dus koken met de seizoenen. Ja, ja het, is, uh, het is gewoon heel mooi. Ik, uh, wij lopen woensdag lopen wij naar Maria toe van de tuin. Dan krijgen we te horen wat er uh, deze week uh, te oogsten valt. En dat halen wij, haalt zij eruit voor ons... We onze keuken binnen en dan gaan we lekker aan de slag. Ja. Dat is maar is dat, is dat heel anders? Want je bent een, een, een jonge kop, een kok, natuurlijk breed opgeleid. Je, je, je kan waarschijnlijk van alle ingrediënten van over de hele wereld kan je wat maken. Maar hier moet je je houden aan wat er uit de, uit de tuin komt. Ja, nou, op het moment uh, bestellen wij ook nog. Omdat de tuin nog niet genoeg oplevert om een hele week mee te draaien. Maar alles wat daaruit komt, dat vullen wij aan met de bestelling. Dus we houden ons wel inderdaad wat er uit de tuin komt. Dat uh, ja. Ja. vullen we aan met de bestelling. Dus als de blauwschokker pikkelilie op is en de blauwschokkers uit de tuin zijn ook uh, eventjes op, dan haal je ergens anders wat blauwschokkers vandaan. Ja, dan moeten we ze helaas wel bestellen. Want anders uh, ja, we kunnen we niet uh, neven kopen nee. in het restaurant uiteraard. Oké, okay, nou de, de doppiertensoep, die, die is klaar. Mogen wij zo direct even een, uh, een, een beetje proeven? En wat ga je nog meer, uh, uh, nou schep dat zo direct op, wat ga, wat ga je nog meer voor ons, uh, voor ons maken? Uh, nou, ik heb een, uh, een aardappelsalade met truffeladappjes die ook uit de, uh, uit de tuin zijn gehaald. Met tuinbootjes, die heb ik ook gedopt, ook uiteraard uit de tuin. Uh, doe ik een heel klein beetje roomkaas of een klein beetje mayonaise erbij. Rood uitje, kappetje en een beetje gerookte zalm erop. En een heerlijk aardappensaladetje. Oké okay, Tom, nou gaat het lekker maken, gaan wij het zo direct proeven. Dankjewel. Tot zover, Menno en kok Tom in de keuken. Um, wij gaan door met een onderwerp over vlinders. Je hebt dagvlinders en nachtvlinders, maar er zijn ook nachtvlinders die overdag actief zijn. En dan heb je ook nog microvlinders. Uh, die zijn minder populair dan grote vlinders. En dat micro zegt dus niks over de grote. Want sommige microvlinders zijn groter dan macrovlinders. Oké, okay, snapt u het nog? Het is ook een vak apart, dat vlinderen. Joep Steur uit Heeswijk-Dinter telt al jarenlang de vlinders in het Groene Woud. Het Groene Woud is een aaneenschakeling van natuurgebieden in de provincie Noord-Brabant. Noord en Joep telt echt alle vlindersoorten micro, macro, dag, nacht. En dat levert inmiddels een groot aantal verschillende soorten op. En die staan allemaal beschreven in het boek Vlinders in het Groene Woud. Henny Radstaak is met Joep Steur op pad. We lopen nu een gebied in dat heet de Prekers. Ja. Onderdeel van ja, het grote natuurgebied Groene Woud. Ja, jij hebt eigenlijk zo'n beetje het hele Groene Woud wat vlinders betreft in kaart gebracht. Een uh, groot gedeelte wel. Er vliegt een koevinkje... Koe vinkje. Ja, hij, zit hier hij gaat hier zitten. Ah, met zijn bruin vlindertje. Waarom met die koevink? Omdat uh, vinkje is een oud Nederlands woord voor vlinder, net als kapel. En uh, hij houdt zich graag op in uh, ruige graslanden, ook waar koeien zijn. Vandaar de naam koevinkje. Maar jij hebt dus dit hele gebied, het groene woud, uh, geïnventariseerd? Ja, het grootste gedeelte. Niet helemaal, maar het grootste gedeelte. Je loopt zelfs nu nog met een, met een pen en papier ja. in de hand. En je noteert elke soort die je tegenkomt, ook ja. de, de rups, hè? De micro, micro die tellen. Dan zit hij heel mooi dicht. Hey. Koe vind je. Ja, ja, met zijn vleugels opgeklapt. Zit hij daar op de, op de uh, bloem van die braan? Ja. ja. Sorry, even een foto maken. Ja, Hij ja, zit ja, perfect, hè? Ja, hij zit gewoon mooi stil. En dat is ook het. Dat, dat, dat boek wat je geschreven hebt, de vlinders van het Groene woud... Ja, dat heb je in een hoofdstukken. En het hoofdstuk dat over dit gebied gaat, over de prekers... daar heb je de Koevink als, als logo ja. voor gebruikt. Ja, dat klopt. En uh, ja, het is gewoon een perfect moment, hè. <laughs> ja, want ja. het is echt een soort die, die bij dit gebied hoort. Ja, ja dat klopt. Uh, uh, jaren terug, toen heb ik wel eens op uh, een voetbalveld... 400 stuks geteld, één keer. En uh, hij is heel sterk achteruit gegaan. Okay. Ook hier. Ja. En uh, gelukkig zien me we nu weer regelmatig fladderen. Maar kun je nagaan, als je er 400 ziet... Zo, dat is anders dan een uh, ja, enkeling. Maar ja. Ja. Nee, is gewoon typisch. Dit is echt het is een biotoop uh, wel. Ja, het, is, het gaat echt om de randen van het bosgebied dan. Hè. Maar dat groene woud als totaal, uh, hoe groot is dat ongeveer? Hmm, ik geloof, qua natuurgebied, ik dacht uh, dat het 8000 hectare was. En hoeveel, hoeveel soorten heb je daar nu inmiddels uh, ik denk, in aangetroffen? helft gezien ongeveer, ongeveer 900 soorten. dagvinders, nachtvinders en microvlinders. Uh, 900? 900, ja. Waanzinnig. Kijk, in het begin wist ik ook uh, ja, heel weinig. Hè? Ik ben ook met nul begonnen als iedereen. En je leert gewoon op een andere manier te kijken naar de natuur, in de natuur. En dan zie je heel veel. Want anders veel mensen lopen gewoon heel veel alles voorbij. Maar die weten niet waar hoe ze moeten kijken. En wat ze moeten zien. Dan is het uh, uh, ja, eigenlijk min of meer het geheim. Als je weet hoe je moet kijken, waar, dan kun je echt veel zien. En de tijd ervoor nemen. Ja. We lopen nu eigenlijk al te snel, hè? ja. We gaan langzamer lopen, joh. Ja. <laughs> dat is zo'n koevinkje. Het lijkt wel alsof ze met ons meevliegen. Ja, dat... het zit er weer in met z'n vleugels ook. Ja? En daar zitten er twee? Ja. Mooi, hè? Bruinig en dan een paar van die stipjes op die vleugels. Zwarte stipjes met een geel randje erom. Ja. Maar 900 soorten, is dat nou veel voor een gebied als Groene uh, Nou, We hebben het over al die natuurgebieden bij elkaar. Hè? Ja. Dus Campina, Wijbelsbroek, Gilders, Dommelweer, Moekuilen, et cetera. Mottelen. Mm -hmm. Dat is allemaal bij elkaar. En uh, nou, ik, ik weet zeker dat ik nog, uh, nog lang niet alles heb. En heb jij dan ook nog ja, nieuwe soorten ontdekt voor, voor dit, dit gebied? Ik heb uh, in 2013 uh, al stukken 15 van mij nieuwe soorten ontdekt. Dit jaar? Ja, en ook voor uh, dit gebied. Eentje Aha. is uh, de beste takvlinder. De beste takvlinder? Ja. Die heb je hier gezien? Ja, die heb ik hier, uh, ik zet hier uh, mijn nachtvlinder En dan, uh, nee, dat was zat hij in. Ah, dus dat is ook een, een nachtvlinder, die beste takvlinder. Ja, dat is spannend. Wie doet hier nou wat mee, Joep, behalve jij zelf, met die, met die gegevens? De microgegevens uh, gaan allemaal naar Stichting Tenea. En de uh, Vriendenstichting zijn uh, natuurlijk ook gegevens. En natuurlijk uh, de gebiedsbeheerders. Hè. In Groene Woud heb je Staatsbosbeheer, Brabantse landschap en natuurmonumenten. En die krijgen dus ook meer gegevens. En doen die daar wat mee? Zeggen die dan wat van... Uh, nou ja, we gaan ons beheer wat aanpassen als dat nodig is? Uh, soms dan uh, houden ze daar rekening mee. En soms krijg je helemaal geen reactie. <laughs> ja, dat is niet zo netjes. Nee, ik weet het. <laughs> nou, gelukkig heeft uh, in het kader van het boek... Uh, ...heb ik uh, bij Staatsbos, die in gebied is... ...heb ik uh, voorstellen gedaan om het, het gebied vlindervriendelijk te beheren. Om maatregelen te nemen. En misschien uh, dat ik 30 maatregelen heb voorgesteld. Inclusief die van Brabants landschap en natuurmonumenten. En Staatsbosbeheer uh, die heeft vijf... Uh, ...dingen gerealiseerd voor het gebied uh, van vlinders te maken... ...ook in de prekers en daar ben ik hartstikke blij mee. Dat hebben ze gedaan dan? Stukken bos opengemaakt dat de zon niet kan komen... ...paden zijn er breder gemaakt, bomen zijn er gekapt... ...alles ter behoeve van de vlinders en daar ben ik heel blij mee. Ik vind uh, als je alle vlinders onderzoekt die er volk in het natuurgebied het is... ...alsof je DNA van een natuurgebied ontleed. Hè, want, uh, het zegt ook iets over de voedselplanten, wat er allemaal groeit... ...en hoe rijk een gebied is. Kijk, zoogdieren zijn maar enkele soorten, vogels die ik vlieg meteen heb van wat naar her. Mijn vrienden zitten in het gebied en die zeggen heel veel over het gebied. En als het goed gaat met de vrienden, dan gaat het met alles goed. Ook met de planten, ook met de vogels, ook met de kleine zoogdieren. We hadden een ander biotoop binnen. Die was dus de bosrand en dan gaan we in de bosweidjes, die heel beschut liggen. Dus weer een heel ander biotoop dan wat we nu hier zien. Dan heb je een groot dik oh ja. Een mannetje. Oh, die is je mooi. Je strepen zien. Zie je dat? Mooi oranje-bruin, hè? Dit is een van de mooiste, zo'n allermooiste leembos van de Grenoble Ja, want dat is ook een beetje het geheim, hè? Leembos. Wat, wat houdt een leembos precies in? Nou, dat er leem onder de grond zit, er zijn verschillende dieptes, en leem houdt uh, water vast. Dus het is uh, altijd vochtig, en uh, veel planten die houden heel erg veel van leem. Dus, uh, en vooral in Brabant heb je de. Uh, zijn de leenbossen geconcentreerd. En die zijn niet dat er zoveel uh, uh, meer bijzondere planten voorkomen ergens anders... maar wel de concentratie ervan. Je hebt heel veel verschillende soorten bomen. Bomen die je overal wel aan kan treffen, maar hier zitten de soorten om iets veel groter. Dan zijn die vlak bij elkaar te vinden? Ja, je vindt hier heel veel soorten bomen die andere gebieden meer zijn. En hier zit het allemaal alles bij elkaar. En dat is weer belangrijk voor vlinders ook? Ja, ja biodiversiteit hè. Ja. Ja, dat heb je een dikkopje? kopje. Ja, dat hadden we net trouwens ook al gezien. Dat is een wijfje. Oh, ja. Ja, je de ontbreekt een uh... zwarte geurstreep. Ik doe elke keer mijn best om een vlinder te zien voordat jij hem ziet, maar dat lukt niet. <laughs> maar jij doet het ook al heel lang, Joep, toch? Ja, ik ben in 1980 begonnen met noteren. Ja. Eerst dagvlinders en rond 2000 ben ik met macro's begonnen. En naar de rand, iets naar de rand met micro's. Oh, dat nee, dat is niks. Hier zit wel een uh, rups van het een of ander. Ja, dit is de rups van de... Heb je goed gezien? Ja, dit, dit is de rups van de donsvlinder. donsvlinder? De donsvlinder. Een macro-nachtvlinder. Uh, en dit is de rups. Die vlinder zelf is spierwit. Met een mannetje een klein bruin vlekje. En uh, dit is heel algemeen. De rups die vind je heel makkelijk. Hij is wat donkerzwart, maar hij heeft witte randjes langs uh, de ja, zijkant. Ja, en die lopen. heb je boven zijn rug is al oranje. Oranje plekjes, ja. hier vliegen weer heel veel koervindjes. Of moet je voor ons kijken, op ja. dat pad alleen al uh, tientallen. En vlinders zijn natuurlijk ja, mooi. schitterend. Ja, die zijn gewoon schitterend. En, uh, ja, het is gewoon echt... Uh, ja, ik vind het geweldig nog steeds. Onze muzieksamensteller Renald Ruiter is in Franse sferen vandaag. De laatste dag van de tour en het is vakantie. Veel mensen gaan naar Frankrijk of zitten er al. Dus hij heeft Frans muziek of... Ja, het is een beetje dichtelijke vrijheid. Of, of muziek van <laughs> mensen die Frans heten. Of yes, François. Frederik, ja, François. Hij heeft enige dichtelijke vrijheid <laughs> genomen. De Franse pianist Alexandre Tauro speelde le barricade mysterieus van de van origine gecomponeerd voor klaversymbool van de Franse componist François Couperin. Sinds afgelopen voorjaar is de tweede maasvlakte officieel in gebruik. Deze uitbreiding van de Rotterdamse haven ligt midden in het Natura 2000-gebied van de Voordelta. Het verlies aan natuur moest dan ook gecompenseerd worden. Maar hoe effectief is die compensatie eigenlijk? In opdracht van Rijkswaterstaat kijken onderzoekers van bureau Waardenburg... naar de effecten van de natuurcompensatie op de kolonies van de Grote Stern... in Zuid-Holland en Zeeland. En daarvoor gaan de onderzoekers op gezette tijden zelf ook vissen op de Noordzee... om te zien wat er aan potentiële prooien voor de sterns rondzwemt. Rob Uiter is gaan vissen met onderzoeker Martin Poot. Mooi geluid, midden op zee, groep uh, grote sterrens uh, boven ons hoofd uh, die hier aan het uh, fourageren zijn. Ja, schitterend geluid hè. Maar ja, het, uh, het is ook nu al een hele bijzondere dag, windstil. Het is een mooie uh, vlakke zee. En, uh, ja, je hoort hier nou een beetje de branding van de eerste zandplaten die vrijkomen hier bij de Kop van Schouwen. Het gebied van de banjaard waar we nu zijn. En het is, zeg maar het fouragergebied van, uh, van grote sterrens. Uh, Beesten die komen hier uit de kolonies, uh, uit de, in de delta. De dus grote kolonie zit op uh, Markenje in de Gevelingen. We hebben een aardig end moeten varen om hier te komen. Dus, uh, uh, hey, dus, die, die vogels zijn ook uh, een flink end van huis om mee eten te halen. Uh, hey, klopt, uh, dit, deze plek naar Markenje toe bijvoorbeeld, dat is uh, iets van uh, 15 kilometer. En, uh, er zijn ook beesten van de Scheelhoek in de Haringvliet. Dat is een andere kolonie. Die, dat soort beesten komen ook hier voorageren. Uh, Die komen hier een, uh, hun haring halen. Die en, uh, weten blijkbaar dat dit de goede plek is. Inderdaad. En wij zijn er langzaamaan in de loop der jaren ook achtergekomen. En daarom uh, zijn we hier nu uh, aan, het, uh, aan het vissen. Ja, we gaan zo dadelijk uh, tussen twee motorbootjes een, een sleepnet uh, uitgooien. Inderdaad. En dan kijken wat er uh, in de bovenste... Het is het halve meter. Anderhalve meter kunnen ze wel diep duiken. Dus wij hebben inderdaad een net wat precies uh, vanaf het wateroppervlak tot anderhalve meter diep slepen wij door, uh, door het water. En dan uh, ja, met, twee, met twee zodiacs. Nou, laten we eens even gaan kijken. Prima, gaan we doen. Zullen we naar punt 37 gaan? Of moeten we een stukje omvaren. En dan zo aan de binnenkant. Uh... Oké. Okay. <telling> Jokie. Hoe diep? Hoe? Ja, aalscholvers. Zilvermeeuwen. Een paar grote sterren. Die staan er al met droge voeten? Ja. ja, dit zijn net, ja nu wordt laag water. dus Dan heb je die eerste platen die dan vrijkomen. Ja, dit is echt dan het ideale moment, dus de beesten die kunnen hier fourageren in die ondieptes. Vissen raken een beetje ingesloten. En dan kunnen ze dus heel succesvol zijn en dan gaat de meute weer even rusten. En je ziet dus af en toe uh, ja, van die schitterende foregeerconcentraties ontstaan. Dus uh, heel veel activiteit. Maar dat verwacht je sowieso niet. Uh, droogvallende zandplaten op de Noordzee. Je denkt uh, droogvallende platen als Waddenzee. Maar dat heb je dus uh, ja, hier... hier in de Voordelta ook. Ja, de Voordelta is juist ja, in die zin dus een heel bijzonder kustgebied. En uh, dat is ook de reden waarom dit gebied ook aangewezen is als Natura 2000 gebied. Dus uh, met name voor, voor sterren is dit een heel belangrijk gebied. En ook een uh, andere soort uh, zwarte zeeënden bijvoorbeeld. In al die ondieptes heb je hele rijke uh, schelpdierenbestanden waar die zeeënden dan weer van eten. En die sterrens die, uh, vinden hier dus heel veel zandspiering en heel veel uh, kleine haring. Het andere bootje haalt uh, net aan boord. Ja, uh, uh, wat, uh, wat dichterbij uh, om uh, ja, te kijken wat erin zit. Dus inderdaad wat dichterbij. Het is niet veel, hè? Deze keer niet. Uh, nee. Wel een grote zandspiering. Een heel mooi slank visje, ja. een snuit. Zilverkleurig, een beetje bruinig op de rug. Een zwemkrab en nog een hele berg. Kleine... Een enorme hoop kleine kwalletjes ja. en zeedruif. Ja. Zandspieringjes die in het net zitten. Niet een hele grote vangst, maar dus, uh, wel wat. Dit is wel uh, het type prooi wat, uh, die je in die grote sterren moet hebben? Ja, zeker inderdaad, het is uh, ja, echt een grote sterrenvoer. Uh, Omdat ze liever haring hebben, maar uh, zandspiering, uh, dat uh, lusten ze ook wel. Dus, uh, we zagen er net ook een paar foerageren langs die rand, steeds duiken. Dus uh, mogelijk hebben ze net uh, ja, een paar zandspieringen kunnen pakken, net zoals wij. Heen naar, uh, en nu, uh, Martin, uh, precies tellen en uh, maten nemen en dan uh, ja, weer een volgende trek. Ja, inderdaad. Dus uh, dit gaat de pot in. Met een uh, labeltje erin op watervast papier. En dan uh, gaan we dat morgen in het lab uh, allemaal uh, opmeten, die vissen. Die worden opgeofferd voor de wetenschap. Inderdaad, ja. ja. Zo. Uh... Ja, dat zeg ik nou voor de wetenschap, maar ja. waarom wil je dit überhaupt allemaal weten? Um, nou, dit is een uh, onderdeel van een heel groot onderzoek naar ecologie van, van grote sterns onder andere. En dit vindt allemaal plaats in het kader van uh, de monitoring uh, van de effectiviteit van de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte. Dus de Natura 2000 gebied voor Delta, uh, daar is de Tweede Maasvlakte in gemaakt. Maar wat ze gedaan hebben ter compensatie is een heel groot gebied, ongeveer de helft, in te stellen als bodemschermingsgebied. En dat zou betekenen dat de visserij met de grote boomkorren niet meer, niet meer mogen vissen. Dus om de kwaliteit van de resterende zeebodem te laten herstellen. En wat ze ook hebben gedaan is de platen, dus die we net hebben zien droogvallen, extra bescherming te geven. En uh, alles uh, ten behoeve van de grote sterren. Jullie doen dit dus nu al een aantal jaren. Valt er al iets te zeggen over het effect van die compensatie voor die tweede maasvlakte? Nou eerst zeker uh, nou ja, het instellen van die rustgebieden dat is heel duidelijk. Uh, je ziet overal hier in de voordelen van die informatieborden staan. Uh, als die er niet zouden staan, dan denk ik met de toegenomen recreatie dat, dat de sterren het veel moeilijker zouden hebben gehad hier in de, in de Voordelta. Ja, en verder met die, met die visserij, dat is nog een, een hele kluif. Want uh, misschien hebben we nog een paar jaar nodig om pas die effecten te zien van dat uh, bodemherstel. Zeggen onderzoekers ze altijd, hè, ja. we, we hebben <laughs> nog een paar jaar nodig. <laughs> nou ja, goed, dat is in ieder geval, nou ja, dat is wat ik wel kan zeggen. Uh, de, je ziet gewoon fluctuaties bij de stand van de sterren. Het ene jaar is het goed broedsucces, het andere jaar is het minder broedsucces. Dus ja, die gegevens laten gewoon zien dat het rond een bepaald niveau bezig is. Dus er gebeuren hier in ieder geval geen rampen. Kwalletjes overboord? Ja, en dan proberen we het samen met de, de krab. Ja. buiten. Gooit een emmer leeg met onderzoeker Martin Poot. Onze presentatietafel staat vanochtend natuurlijk lekker buiten... want het begint al aardig warm te worden. En toch ben ik even naar binnen gelopen, want we hebben live muziek. En uh, die, de opstelling die daarvoor nodig is, ja, om die nou buiten op een terras neer te zetten... dat uh, was misschien niet al te praxie, praktisch. Uh, het is het duo Sex and Sticks. En de stoere chick met de seks staat hier naast mij. Eva van grinsen. dat ben jij. Ja, inderdaad, dat week ik. Nou, dan, en dan Ramon, dan moet jij de man met de sticks zijn. Absoluut. Ja, je hebt de sticks ook in je handen. Het zijn een soort stokjes met bolletjes wol uh, aan het einde. En uh, er staat hier een gevaarte van, nou, hoe groot is hij? Nou, hij is ongeveer uh, drie meter bij een meter. Ja, een marimba. Ja. Wauw. Hoe lang heb je erover gedaan om hem op te bouwen, net? Ja, een kwartiertje, dan uh, staat hij <laughs> oh, wel. Ja. Oh, dat, dat valt nog alleszins mee. Jullie gaan een paar stukken voor ons spelen uh, vanochtend, gebaseerd op jullie, op jullie album... Ja, dat klopt. We hebben net uh, eind mei ons eerste album uh, gelanceerd. New Amsterdam heet het. Ja. En uh, daarvan gaan we vandaag een aantal uh, stukjes spelen. Okay. En wat is het eerste stuk dat jullie gaan spelen? Uh, het prelude nummer twee uit de Three Preludes van George Gershwin. Okay. Ga je gang. seks en Sticks. Sex en sticks. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Twee derde van de Nederlandse natuurgebieden voldoet niet aan de Europese normen voor biodiversiteit en Natura 2000. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra Wageningen. De grootste problemen zijn stikstof, verdroging en versnippering. Al sinds eind jaren tachtig neemt de overheid maatregelen om de condities in de natuur te verbeteren. Maar die hebben maar weinig effect. De onderzoekers pleiten voor een meer duurzame vorm van landbouw en voor een snelle voltooiing van de ecologische hoofdstructuur. De zee. Eindelijk eens goed nieuws over de visstand in de Noordzee, want die herstelt zich althans, dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen in Current Biology. Dit zou vooral te danken zijn aan de strenge Europese visquota. Met soorten als school, haring en tong gaat het weer een stuk beter en de kabeljauw lijkt uit de gevarenzone. Is dit nou inderdaad allemaal dankzij die visvangstquota vragen we aan Nathalie Stijns van Imaris Wageningen. De visserijdruk laag houden, dat is essentieel. En dat is ook eigenlijk de enige knop waar je als mens echt aan kan draaien. Want je moet je voorstellen, zo'n ecosysteem in zee dat is heel ingewikkeld. Dat uh, proberen we te begrijpen. Maar de visserij is het enige waar je echt uh, zelf invloed op kan uitoefenen... op een hele snelle en directe manier. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen overbevissing meer is in Europa, hè? Uh, dat klopt, er zijn nog steeds vissoorten die uh, in Europa die worden overbevist. Nou, voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, paling en ook uh, blauwvintonijn. Wat we nu wel zien is dat de Europese Commissie heeft gezegd... we willen eigenlijk alle visbestanden in Europa gaan beheren... op de manier zoals we scholtong en haring beheren. Dus via een lange termijn uh, beheer. En uh, deze soorten kunnen daar eigenlijk ook als uh, inspiratie in dienen... hopelijk voor die andere soorten. Zodat we uiteindelijk alle visbestanden weer uh, op een gezond niveau krijgen. Overigens neemt het aantal visserijen met een MSC-label te snel toe. 8% van de wereldwijd gegeten vis wordt duurzaam gevangen. Dieren in het nieuws. Een groot raadsel. Sinds een paar weken worden op de wadden plotseling veel dode lepelaars gevonden. Inmiddels zijn al enkele tientallen van deze vogels het slachtoffer geworden. Waarvan? Volgens lepelaarman Otto Overdijk op Schiermonnikoog blijkt euh, uit een sectie dat het om volwassen dieren gaat die op het oog niets mankeren. De exemplaren die hij onderzocht hadden weliswaar een lege maag, maar waren niet vermagerd. De Universiteit van Utrecht gaat de dode vogels verder onderzoeken. En hierbij moet duidelijk worden of er iets bijzonders aan de hand is. Wie in het Waddengebied een dode lepelaar aantreft, wordt verzocht contact op te nemen met Otto Overdijk van Natuurmonumenten. Meer informatie op vroegevogels.vara.nl Water. De Overijsselse weerribben en wieden krijgen sinds donderdag water uit het IJsselmeer. Want door de warmte dreigt het waterpeil te laag te worden. Dat is niet alleen slecht voor de uitgestrekte rietvelden, maar ook voor de dieren die er leven. En voor de toeristen die er met hun bootje willen varen. Die bootjes veroorzaken te veel werveling en dat is weer slecht voor de plantengroei. Maar uh, dat IJsselmeerwater bevat wel meer fosfaten en stikstof. En is dat niet slecht dan? Vragen we aan boswachter Egbert Beens. Ja klopt, de waterkwaliteit zal inderdaad wel iets afnemen. Alleen dat weegt nu zich tegen de verschijnselen die anders ook uh, zouden kunnen ontstaan in het gebied. We proberen met z'n allen zeg maar, het gebied optimaal te beheren. Ja, en er hoort natuurlijk ook een stukje recreatie bij. Ja, op deze manier kunnen we toch de, de, de negatieve effecten zoveel mogelijk beperken. En wat natuurlijk van belang is, het water zeg maar tijdelijke inlaat. Op het moment dat er weer voldoende regenwater valt, dan wordt er eigenlijk gelijk het water wat ingelaten is, wordt ook al het weer gelijk uitgepompt. Maar dan heeft het zijn werk al gedaan? Ja, voor een deel wel. Maar natuurlijk, de weer en is natuurlijk een ingroot morasgebied, dat het ook heel veel zuiverend vermogen heeft. Ik denk maar van al die rietvelden die daar zitten, dat zorgen natuurlijk ook voor een zuiverend verborgen van het water. Maar het duurt natuurlijk ja. een aantal weken zeg maar, voordat het in de haven het van het gebied zal zitten. En dan is het water al lang weer wel uitgepompt. Voor de rest is er trouwens qua droogte in de natuur nog weinig aan de hand. Dankzij een koud en nat voorjaar kunnen bomen en planten er voorlopig nog wel even tegen. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. <truimert> Sex and Sticks was dit, met een stuk van Leonard Bernstein, uh, getiteld Allergy for Mippy. Ramon, ja, ik moet een beetje om de hoek kijken. Ramon, dan heb je een marimba van drie meter lang uh, opgesteld. En van een paar duizend kilo, en dan sta je op het trommeltje te, te roffelen. <laughs> Krijgen we straks nog een keer die een marimba? Ja? ja? Oké, okay, ja. hij knikt. Nou, gelukkig <laughs> maar. maar. het was een mooi stuk. In uh, Vroege Vogels besteden we regelmatig aandacht aan acties waar het publiek aan mee kan doen. En daar komen altijd veel reacties op. Het blijkt dat onze luisteraars graag een steentje bijdragen. Of het nou om een petitie gaat, of uh, voor een tientje, om een boom voor koeien te kopen, of meedoen met een telling. Nou, daarom hebben we vanaf deze week op de website een speciale rubriek. Alle natuur- en milieuacties van Nederland kunt u daar binnenkort vinden. Dat is het idee. We trappen vandaag ons actieseizoen af, samen met Milieudefensie. Want die organisatie is een handtekeningenactie gestart... om het meest bekende ijsje van Nederland groener te maken. Het gaat om de Magnum. En de bedoeling is dat die Magnum oerwoudvrij gaat worden. Ik ga even een ijsje eten ondertussen. Joost Huizing is de gelukkige die dit onderwerp mag maken. Samen met campagneleider Hugo Hooyer op een bankje in de zon met twee... Piertje er eraf. Aan. Jij hebt een classic. Ja. En ik eentje met uh, amandel. Het no ja. is wel een hele hap, hoor. Mm. Mm. De karte chocola valt. Wat is er mis met Magnum? Nou, zo'n Magnum, waar we in de zomer met z'n allen er weer miljoenen van uh, eten... daar zit roomijs in en dat komt van melk, van koeien. En die koeien die eten heel veel soja. En die soja die komt helemaal uit Zuid-Amerika... Voor de teelt van soja in Zuid-Amerika wordt heel veel oerwoud gekapt. Er worden veel kleine boeren van hun land verdreven. Er worden heel veel pesticiden gebruikt. Dus daarom vragen wij nu aan Unilever om een magnum te produceren... die zonder al die problemen tot stand komt. Jullie praten over een oerwoudvrij ijsje. Precies, en dat zouden we graag zien dat die er komt. Nog even een lik, anders dan smelt hij. Jullie voor actie. Precies. We willen graag een oerwoudvrije Magnum. Dus een Magnum die wordt geproduceerd zonder dat er heel veel oerwoud voor gekapt wordt. Want realiseren mensen zich dat nou? Wat ze eigenlijk eten? Dat ze hier landbouwgif eten en stukken, stukken oerwoud in Brazilië? Nee, ik denk dat niemand zich realiseert dat als je een, een Magnum eet... dat die van melk wordt gemaakt van koeien die soja eten... waar heel veel ontbossing voor plaatsvindt. Dus dat is wat we graag in deze campagne willen aanstippen. En wat zegt de producent dan? Unilever grootste voedselproducent van Nederland... en een van de grootste ter wereld... die toch heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Nou ja, Unilever die doet veel om zijn productie te verduurzamen. Het dus... gaat, uh, gaat lekker nu je ijsje. Oh, jee. Oh, ja. oh. Hm. Um, Unilever doet veel om zijn productie te verduurzamen. Dus we hopen dat Unilever ook een, een oerwoudvrije Magnum wil gaan maken... En als mensen dat ook graag willen, dan kunnen ze naar de website kleinehoefprint.nl. En daar kunnen ze de petitie ondertekenen. Dat is, dat is een knipoog naar de kleine footprint. Precies, dat is een knipoog naar de kleine footprint. De, de, de, voetafdruk. de, de ecologische voetafdruk die ons voedsel nu eenmaal heeft. Ja, die willen we natuurlijk zo klein mogelijk maken. En we hopen dat Unilever dat ook wil. Je kan meedoen via de petitie op jullie website. Maar ook bij allerlei festivals. Hè? Jullie gaan deze zomer alle festivals waar jongeren op afkomen langs. Ja, precies. We zijn al op uh, Festival Moeniaal geweest in Tilburg en op Metropolis in Rotterdam. En we gaan de rest van het uh, seizoen, uh, gaan we bijvoorbeeld 10 augustus, gaan we nog naar Waterpop in Wateringen. En we doen ook nog de introdagen van de universiteiten. Dus uh, er zijn genoeg plekken voor mensen om uh, de petitie te ondertekenen. Maar kan ik nou niet gewoon kiezen voor een biologisch ijsje? Dan zit ik toch goed? Nou, ja, biologisch is, is, is natuurlijk de, de, de, de, de duurzamere variant. En dat geldt ook voor ijs. Je kunt alleen voor biologisch niet garanderen... Uh, dat er geen soja uit Zuid-Amerika voor wordt gebruikt. En dat uh, is, is wel wat we hiermee graag willen bereiken. Want zelfs biologische melkveehouders, die kopen soja. Ja, biologische melkveehouders gebruiken ook uh, soja. Weliswaar biologische soja. En dat wordt natuurlijk duurzamer geteeld uh, dan gewone soja. Uh, maar die soja, die komt ook nog steeds uit uh, Zuid-Amerika. Als er een producent is die ijs maakt waar gegarandeerd geen Zuid-Amerikaanse soja in zit... moet hij maar in contact met jullie opnemen. Nou, dat zouden we wel heel graag willen, ja. ja. Want we willen natuurlijk wel heel graag dat, dat oerwoudvrije ijsje... dat dat er echt gaat komen. En anders handtekeningen zetten. Precies. En lik jij nog even verder aan het ijsje, dan maak ik daar een foto van. Prima. Beetje compromitterend, hè? <laughs> ja. Milieudefensie met magnums. Nou, Eerlijk gezegd smaakt hij me wel goed. En je hebt er al heel veel op waarschijnlijk mm. voor de campagne nu. Ja, dat is een van de nadelen van mijn werk, ja. Ik krijg, ik krijg een, een, een berichtje binnen. Oh, ik krijg een berichtje binnen van een, een, een luisteraar die zegt. Ik vind het wel moeilijk om naar te luisteren met al dat gesmak. <laughs> en daar kan ik wel een klein beetje in komen. Goed, kijk op onze website voor deze en veel andere acties. Doe mee. Soms kan een enkele handtekening al het verschil maken... omdat er tienduizenden anderen ook meedoen. Vroegevogels.varen.nl Elke week wordt de rubriek ververs. Dus blijf onze acties en alle andere acties volgen. Ik sta weer even binnen bij het duo uh, Sex and Sticks. Ja, Ramon, ik was net een beetje aan het moppen op je. Je, je was met die wire brushes op die, uh, op die trommeltjes bezig. En die marimba is zo verschrikkelijk mooi. Um, jullie gaan weer iets spelen, maar jullie, waar, jullie treden binnenkort nog op in Amsterdam, begreep ik? Dat klopt, we spelen nog uh, twee keer in het Grachtenfestival. En uh, aanstaande dinsdag spelen we nog in Alkma in de Lindengracht concerten. Ook concerten op de gracht of aan de gracht. En die marimba kun je heel even hier, heel even die diepe bas. Oh, wat een heerlijk geluid. Wat, een heerlijk. Uh, wat gaan jullie nu spelen? We gaan nu een uh, korte children's song spelen. Die uh, oorspronkelijk uh, door jazzpianist pianist Chikoria zijn geschreven en uitgevoerd in verschillende bezettingen. En uh, deze hebben wij zelf ook voor onze bezetting gearrangeerd. In dit geval children's song nummer 15 voor tenorsax en marimba. Van Chicoria. Duo Sex and Sticks. En sticks. binnenkort dus in Alkmaar en in Amsterdam. Op uh, onze presentatietafels. Een, uh, ja, een rijk palet, mag ik wel zeggen, aan lekkere hapjes. Uh, dankjewel, Kok Tom Odendaal van Gasterij Stadzicht heeft het hier net neergezet. Wij hebben al tijdens muziek zitten eten dat we niet hoeven smakken in de uitzending. Ja, want maar dat hebben we kennelijk uh, klacht hè? <laughs> ja, en die ratser komt hier nog met een heleboel lepels om nog meer lekker te gaan eten. Maar van de luisteraar mag het dus niet meer. Maar, uh, toch uh, Lars, uh, Lars Garis van het kenniscentrum Duurzaam Voedsel. Feeding good. Uh, moet je even die doperwtenssoep uh, toch even proeven? Oké, okay, dat is ongemaakt. Ja, echt, slurpen. onwijs lekker. <hijen> en als u jaloers bent op ons, dan komt u gewoon maar eens lekker hier, lekker hier eten in stad. Zeg, want die ton die kan me toch koken. Ja, goed hè, Lars? Ja, um, ja we hebben het vandaag dus over moestuinen, stadlandbouw. Um, uh, en, en, en de vraag, ja, moeten we daar naartoe of gaan we daar naartoe? Het is, je had het er straks al met Janine over in de tuin. Het is heel populair, mensen in moestuintjes. En wij berichten ook vaker over stadslandbouw in grote steden. Mm -hmm. um, dat is een trend. Ja. Maar gaat dat allemaal zo worden? Ga, gaan we daar in de toekomst allemaal ons voedsel vandaan halen? Nou, ik denk niet dat we allemaal uh, ons voedsel uit de, uit de stad kunnen halen. Uh, daar is simpelweg geen, uh, geen ruimte voor en we kunnen veel beter op grote percelen in Flevoland uh, ons, ons eten produceren. Maar dat we rondom de stad meer gaan doen met ons eten... en dat mensen dat ook, ook graag willen, dat lijkt me evident. Maar is dat dan uh, om ervoor te zorgen dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt... en contact met de grond en de producten? Uh, of is het om echt een deel van de productie van, vandaan te halen? Um, ik denk dat de stad die heeft bepaalde voordelen... Die uh, grote landbouwbedrijven niet hebben. Veel dichter contact op de consument. Uh, dat ze hun waar voor een hogere prijs kunnen afzetten. En dat betekent dus dat ze meer uh, speciale niche producten... of niche markten kunnen ontwikkelen. Ja, want dit heeft nog, uh, hoe leuk en hoe groot opgezet... en hoe professioneel ook, uh, ook toch nog een zekere... Ja, ja, kneutigheid is niet het goede woord... maar het is niet zo dat je het hele restaurant ermee van eten kan voorzien. Nee. Het heeft nou ook nog iets... ja... Ludieks bijna. Ja. De, de stadslandbouw zal gewoon een professionaliseringsslag moeten gaan maken. Ja. En misschien dat we het meer moeten gaan noemen stadsrandlandbouw. Dat we vla, vlak rondom de stad gewoon forsere percelen uh, met groente gaan produceren. Die natuurlijk in kleine stukjes op, opgedeeld worden van misschien een half hectare of zo. Die, waar, waarbij iemand part-time daar zijn geld mee kan Maar als voelen. ik nu de stad uit fiets uh, ligt aan in welke stad je woont, maar als ik nu uh, mijn stad uit fiets leid, dan zie ik toch al uh, uh, landerijen en gewassen en uh, van alles verbouwd worden? Uh, ja, alleen dat is niet specifiek voor de stad. En uh, niet specifiek voor, voor de stad waar je in woont. Dus ik, ik kan me voorstellen dat het, het juist interessant is om daar specifieke producten te gaan produceren die ook in de stad gegeten wordt. Waardoor er dus een directe Link met de consument gelegd wordt. Dus wel groots opgezet. Ja. Niet, niet te kleinschalig, te tuttig. Nee. Maar, maar speciaal voor de stad, zodat je die, uh, die transportlijnen uh, uh, kwijtraakt. Of uh, ja, niet meer uit, uit Afrika of het Oostblok hoeft te komen. Ja, voor een deel is dat het. Maar ik denk dat het veel. Um, als je gaat kijken naar wat, wat er gaat gebeuren op het moment dat grondstofprijzen stijgen. dan wordt eten ook weer belangrijker voor consumenten. En dan willen ze ook zelf meer. Ik noem het dan participeren in de voedselketen. Dus die willen daar ook zelf meer in, in gaan doen. Hmm. En waarom ze dan niet de mogelijkheid geven om vlak buiten de stad zelf voedsel te verbouwen waarmee ze in hun eigen leven Maar is dat de niet de een consume? soort utopisch beeld dat mensen zelf. Dat, dat is leuk voor een aantal mensen. Maar we kunnen het toch niet allemaal. Je moet er toch ook tijd voor hebben. We hebben net gehoord hoeveel tijd erin gaat zitten. in het onderhouden van een moestuin. Ze zullen het ook niet allemaal doen. Maar uh, ik denk wel dat meer mensen dat gaan doen. Ja. Nog even wat andere trends. Ja, de, want zeg, die stadsakkers, stadsboerderijen, wijkmoestuinen... dat is dus een heel duidelijke trend. Mm -hmm. Is er verder nog een trend uh, in, in, in voedselland? Um, ja, er is, een, er is bijvoorbeeld een trend van, van, uh, van kwa uh, kwantiteit naar kwaliteit. Mm -hmm. uh, het is nog maar heel mondjesmaat dat dat uh, naar voren komt. Maar ik denk wel dat dat steeds meer gaat, uh, gaat gebeuren. Hoe ziet dat er dan uit, concreet? Nou, dat we, dat we meer waarde hechten aan, aan kwalitatief goede producten... tegen een hogere prijs. Dat we een kleiner stukje vlees gaan eten. Uh, je ziet nu al heel veel uh, zeg maar part-time vegetariërs. Ja. Um, ja, want meer plantaardig is ook een trend, toch? Uh, ja, en, en volgens mij zie je dat vooral bij, bij uh, zeg maar jonge, jonge vrouwen op dit moment... Uh, die zijn daar veel bewuster van, uh, volgens mij. Maar dat is... Ik denk dat vrouwen... Je hebt het nu over je eigen omgeving. Of, uh? Nee, maar wat ik om me heen zie... dan, dan zijn vrouwen veel eerder geneigd om, om zich aan te passen... en veel eerder geneigd om, om uh, groente te, te ja. om, om, om, omarmen. Misschien dat vrouwen ook gewoon meer groente nodig hebben... en mannen iets meer eiwit. Maar maar... Maar... Ja, maar ja vrouwen... misschien dat wij langer stilstaan... Uh, meer stilstaan bij wat we, na, wat we naar binnen werken. De gezondheid. Ja. Ja. Ja. En mannen die willen maar die hapvlees naar binnen en uh, ja. Ja. die zeuren. Ja, ja. Alleen ik, ik denk wel dat dat steeds meer zal doorzetten. En zeker als, als vlees duurder gaat worden. Dan kunnen we niet anders dan minder vlees gaan eten. En ja. kunnen we ook niet anders dan andere soorten vlees gaan eten. Meer gevogelte. Dus er gaat een verschuiving plaatsvinden van het varken naar de, naar de jip. Ja. Bij wijze van. Ja. ja. En, er, en er zal ook een verschuiving gaan plaatsvinden van uh, de vis. Waar we, waar we net iets over hoorden. Naar veel meer schelpdieren. Omdat vis begint gewoon schaars te worden. Ja. En we kunnen wel... En de erg... kweekvis wordt weer gevoerd met vis. Ja, dus we zullen ook meer vegetarisch gevoerde vis gaan eten. Uh, en het zou dus goed zijn om zulke soort trends uh, aan te wakkeren. Zodat we veel meer schelpdieren gaan eten. Dus dat we enorme veel schelpdieren ook gaan, gaan produceren. Alleen nu is er helaas nog geen markt voor. Dus wordt het nog niet op zo'n grote schaal geproduceerd. Ja. Maar dat zijn toch een aantal uh, bewegingen. Wij berichten natuurlijk vaak over, over biologisch, over duurzaam, over kleinschalig. Uh, een aantal dingen herken ik ook wel in jouw verhaal. Maar jij praat ook over grootschalige. Hè? Je, je zei er straks akkerbouw, flevopolder. En nu praat je over grootschalige uh, uh, schelpdierenkweek. Ja. Maar uit, uiteindelijk is het natuurlijk het, het, het doel om ervoor het, te zorgen... dat we met, uh, met z'n allen nog voldoende, gezond, lekker en divers kunnen eten. Ja. En, met 9 miljard mensen... en er komen elke, elke dag komen er weer 200.000, 300.000 mensen bij in de wereld... Um, moeten we dat wel op een, een of andere manier zien, uh, zien, zien op te vangen. Zien te werken, ja. ja. En dat betekent gewoon anders aankijken... Tegen, tegen eigenlijk alles wat met eten te maken heeft. Zowel productie, maar vooral ook consumptie. Je had hier nog, want je, had een, je hebt een aantal stellingen hè, over, over eten en, en, en eten produceren. Insectenkweek is een stelling van jou, groeit explosief, maar vooral om vis mee te voeren. Ja, vis uh, mee te voeren, of, uh, maar ook natuurlijk voor industrieel gebruik in kroketten. Waarom zouden we het in, niet, niet in kroketten stoppen? <laughs> um, maar insecten, dat is een hele. Uh, die, die, uh, die zet, zeg maar, uh, gras op een hele goede manier om in eiwit. Ja. En als we nou uh, de vis voeren met die, met die uh, insecten. Ja, dus niet allemaal aan de pizzas en aan dat is niet dat dat zie je niet een enorme vaart uh, nemen. Nee, en ik, ik, ik, uh, uh, ik heb liever niet een bord met 500 gram uh, sprinkhanen voor mijn neus wat ik naar binnen moet werken. En nee. wat heel kort, wat uh, schetsen over 30 jaar, hoe ziet een in, in een gemiddelde restaurant een een, een maaltijd er dan uit? Um, een klein stukje van hele goede kwaliteit vlees of vis. Ehm. Mm um, veel groente getild uit de omgeving? Heel veel groente getild uit, uit, uit de omgeving, inderdaad. Maar ook een veel diverser palet aan groenten. Ja. Dus veel meer verschillende soorten groenten. Ook veel meer verschillende soorten rassen. Dus een rode sla of gele sla of uh, groene sla. Dat klinkt goed. Alleen die 30 jaar. je Moet dat niet gewoon uh, drie jaar. jaar zijn? Vijf ja. jaar? <laughs> wat, wat denk je? Dat we die uh, oefening maken? Nou, ik zeg expres een beetje langere termijn. Want anders, dan, anders dan gaan mensen me daarop, me daarop aanvallen. Maar ik denk dat het... een in een versnelling gaat komen, komende, uh, komende jaren. Ja. Oké. Okay. Lars Garas, dankjewel. Neem nu, nog, neem nu nog een slurpje soep. Van die heerlijke. En deze, deze, nee, deze pikkelilly is ook hier. Ik gooi de Lars Garas over... van het kenniscentrum Duurzaam Voedsel. De... Feedinggoed, dankjewel. Over de tafel. Is dat nou handig? Op uh, vroegevogels.varad.nl. Alle informatie over deze uitzending, de acties. Uh, ik weet niet of de recepten er ook op komen te staan. Misschien dat we dat even aan Tom uh, moeten vragen. Maar het smaakt heerlijk. En ik beloof. Tot volgende week te smakken. Dag. Radio 1 presenteert. Vannacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Met de top 40 van de beste soundtracks aller tijden. Vier uur lang de spannendste. Ontroerendste. Meest romantische.